Hallo, het is een tijdje geleden dat ik nog eens uh, een podcast heb ingesproken, maar er was een probleem met mijn microfoon. Ik dacht dat het stuk was, maar ik heb er vandaag aan de onderkant uh, opgeklopt, heel raar, een klein tikje gegeven. En het was gemaakt... Uh, waar wil ik het over hebben namelijk over het feit dat Belgisch sperma je hoort het goed Belgisch sperma gegeerd is bij buitenlandse koppels en het is zelfs zo erg dat er een spermatekort dreigt te komen en uh, spermabanken roepen dan ook op om uh, alle mannen tussen de 18 en de 44 uh, om uh, sperma te gaan leveren ik zou zeggen mannen draag uw kwakje bij en uh, red zo de mensheid uh, ik ga het trouwens denk ik ook doen, ik ben er al een paar uh, maanden eigenlijk over aan het denken om het ook eens te doen ik ben trouwens toch vrijgezel en, uh, dus er is momenteel niemand die op mijn sperma zit te wachten maar ik doe het wel op één voorwaarde dat er 18 jaar of later na leveringsdatum uh, geen uh, vrouw of uh, man aan mijn deur staat die beweert ik ben uw zoon of ik ben uw dochter daar heb ik helemaal geen zin in uh, dus uh, ik hoop uh, van harte dat dat niet gebeurt en als ik echt die zekerheid heb dat daar geen probleem is want in Nederland bijvoorbeeld uh, waren de donors eigenlijk ook anoniem, tot voor kort, daar is de wetgeving veranderd en mogen dus kinderen later opeisen dat ze te weten komen wie hun eigenlijke vader is. Dit soort situaties moeten we hier in België niet hebben, uh, daar heb ik totaal geen zin in. En uh, Ik laat wel iets weten wanneer ik mijn eerste kwakje geloosd heb. Tot de volgende keer, dag!